En jij beleeft het sneeuw, sneeuw warmte, warmte kerst. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM, met me nu in Zandvoortse zaken.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 Dus uh, ze zegt, ja, dus dan uh, wordt golserven niks. Maar wat wel leuk is, is, uh, is om te gaan kanoën. Ik zei, nou ja, ik heb nog nooit gekanoed op Zo zee. Ja. <laughs> ik kan wel kanoën, maar dat is op de weerribben. Maar ik heb op zee nog nooit gekanoed. Dus uh... Nou, zegt ze, dan doe je dat toch. Ga je eerst even lekker een kopje koffie drinken, want ik hoor dat je van een eind gereden hebt. En ga je lekker even een kop koffie drinken. En dan uh, als je zin hebt om te kanoën kom je bij ja. me en dan regelen we een kano. <lacht>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 Nou, dan zet ik ja, zet mijn spullen neer. Nou, dan uh, moet je eerst een tafel wegzetten, dan twee stoelen wegzetten. En dan op je knieën, uh, heen, bijna op je buik eigenlijk, zoeken naar een stopcontact. <lacht> dat er komt dat... nog altijd bij kijken ja. dat curen zijn bij de mensen thuis. Het is nog niet eenvoudig. Nee, nee. nee. Dus je koos nu eigenlijk uh, voor de vaste plek. En waar heb je de vaste plek gevonden?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 Body, I want your mind too Interesting what when I find you And I'm interested in the long haul Come on, girl <laughs> Come on. I wonder if I take you home Would you stay me in love, baby? In love, baby I wonder if I take you home Would you stay me in love, baby? In love, baby No, no, no, no Don't fall Girl, you have me when I F Bobby and you play, look, I smoke too That's how much I'm in love with you Crazy is what crazy do Crazy in love, I'm a crazy fool No, no, no, don't with my heart Why you so insecure, love her You always claiming I'm a chevy, yeah For reader, yeah, got that I need you You must have caught amnesia That's why you don't believe her Bro, yeah, check it out Now when she's That girl, that's very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 Ja, en dan ben je dus wel drie kwartier onder de pannen. Ja, dan ben <laughs> okay. je drie kwartier onder de pannen. En maar gezellig is, uh... en warm aan de voeten liggen? Ja, ja, ja, en het blijven dus gewoon altijd de voeten van de patiënt waar ik dus mee, uh, mee werk. En dat zeg ik wel. Doe ik iets wat je niet prettig vindt, wat je niet fijn vindt?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 ja, dat vind ik ja. heel belangrijk. Ja, natuurlijk. Is het zo dat uh, de, de pedicure eigenlijk alleen bij... Uh...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 om als model te nemen, leek me een beetje apart. Ja, nou, dat kan. Dat ze, of iemand uit je familiekring. Ja. Uh, je moet niet al te moeilijke voeten meenemen. Nee, want dat want is dat je... natuurlijk... Je maakt het <laughs> examen alleen maar moeilijker als het inderdaad, moeilijker is. Inderdaad. Is wel voeten die je gewoon al vier, vier weken daarvoor zeg maar, behandeld hebt. En diegene ja. is al een keer eerder mee geweest. Dus die heeft dan uh, ook al wel, wel kennis gemaakt, oh, uh, ja. waarschijnlijk met dus de instructrice. Tenminste, op die manier gingen toen vroeger bij ons.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 het model van je vriendin van opleiding krijgt ofzo. Oh, misschien is het ook tegenwoordig wel, maar <laughs> dat wel. Dat was in de mijn de situatie gelukkig niet. Je hebt wel voor hetere vuren gestaan. Nou, ja. Dat is leuk om te weten. Dankjewel. Ja.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 Uh, de mensen die ik hier heb, die zijn tevreden. Uh, mijn werk doe ik goed. Uh, ik uh, vind mezelf uh, eigenlijk al een leuk mens. Ja, dat vond ik ook wel. Ja. Dat is wel gezellig. Een hele gezellige vrouw, uh, die uh, Carla. Nou, nog even misschien je telefoonnummer en je website noemen. Ja, nou, het telefoonnummer is dus 0646098919 09 8919. En de website is Rosa.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 Side. stars